Dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Ja, waar zit je nou man? Je moet een programma aankondigen. Ah fuck, sorry. Helemaal vergeten. Ik ben kerstinkopen aan het doen. Maar als je het goed vindt, doe ik het gewoon nu even. Nou prima, schiet me op dan. En dan nu, extra ticket. Kerstinkopen! Kerstinkopen! Je hoor die man, Santana hoort iemand nog eens muziceren. Michelle Branch in The Game of Love. Het is 7 minuten over 7, mensen. Ja! Nou, ik heb het eventjes zonder moeten doen. Uh, een week of twee. maar daar is hij weer hoor. En ik had je bijna niet herkend. Niet vanwege die nieuwe bril, maar waar is in godsnaam al je haar? Uh... Ik heb het begraven in een, uh, in een plekje op de tuin. Met daarbij een bordje met daarop geschreven. Feestal! Zit mijn haar er ook bij? Uh, ja! Ik heb het keurig in een apart zakje gedaan. Het haar van mij en het haar van... Schilder maar een haar of het was helemaal niet meer daar geweest. Maar ik heb nog wel iets overgelaten. Dat Gaan we nou haar kloven, Ekdom. Gelukkig nieuwe haar trouwens. Tijd voor een nieuwe... Ja, ik heb het nou weer zo naar mijn zin. Want het uitzicht op vrijdagavond is leuk met Paul, maar mooier met... Zou die niet een mol zijn? Ja, joh, hij is echt een mol. En anders jij. Nee, ik. Nou, en nu stap ik jou, denk ik oh. nou, Ja, We zijn wel samen de net zo makkelijk. Ja! Hey. En het is de eerste vrijdagavond officieel in het nieuwe jaar. Oh, oh, oh, oh. En dat betekent. Hey, doe me even mee. Waar zijn we 6? Ja, het nou schrijven. Oh, ja. Die 6 heb ik er even uitgehaald. Oh, dat is het. Ik denk, we gaan even het weekend openen, ja. Dan, dan gaan we wel en dansen. Één, en twee, 1, 2! Oh, yeah. Someone said you was asking after me, but I know your best with a blagger. I said, Tell me your name, is it sweet? She said, My boy is dagger. Oh, yeah. Woo! I was good, she was hard, she's the nerve this to go. I was bald, she was over the worst of it. Give me care, thank you, dear. Bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it.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 Vertel eens, dames en nieuws, meisje, deze week de 3FM Mega-hit. Welkom in Skihut extra weekend. Zo voelt het wel. Dat is echt een skihut hit hoor. Er komt een Hoenpapa versie. En er komt een blaas ook En ook een andere versie. En er komt een house versie en ja, country versie voor country line dancing. Wat lachen met het country line dancing? Ik wist niet dat je het in je had geren, maar het zag eruit als heel erg natuurgetrouw line dancing, wat je daar eventjes deed. Het rare is dat ik nog steeds back-af ben als ik nummer hoor. Maar dat komt door die week. Terwijl je eigenlijk je bewoog aardig, maar je niet half zo in, uh, spannend hebt staan dansen als in die week. Dus het is nog helemaal psychisch? Ja, het is psychisch. Als Jesus. ik het nu hoor, ben ik back off, Het is gewoon klaar. Maar dat oh. maakt niet uit. Ik bedoel, uh, ik zit nog vol energie, want ik heb dit keer wel gegeten. Ja, zo. <laughs> het is te zien ook. Nou, het is spannend. We gaan namelijk even iets doen uh, wat we al een tijdje niet gedaan hebben. Namelijk de inhoudsopgave. Ja, uh, wacht even. Ik heb hem hier ergens liggen. Oh, nee, hè? Is het goed als je die van de kerstaflevering pakt? Want ik uh, hoorde ja, het begin dat het wat dat betreft. Uh... Dit, is, ik heb, dit is mijn versie. Zeg ik nog wat dat betreft? Dit is de inhoudsopgave. Oh, gooi weg. Hoi, oh, ik kan weg hè? Ja, Zo. ik heb hier een veel dunnere. Vandaag het programma. Extra weekend, snel, nou, punt klaar. Ja. Nou, we hebben een, een gast jongen. Ja. Oh. Ik heb hem net al even op de gang gesproken. We gaan hem zo naar binnen halen. Het is echt fantastisch. We hebben Bassie. Oh, zo gaaf. Echt elke jeugdheld komt voorbij. Ja, het is niet wat Bert en Eddy. We hebben gewoon Bassie van vroeger. Weet je nog Bassie en Nadia. Tegenwoordig is die man uh, op solo. Ogogo. En dat gaat heel goed, want hij is uh, in de theaters. En het leuke is hij heeft zijn mondharmonica meegenomen. Nee. En laten we hier nou ook een drumstel hebben staan. Dus o. Dat, o. Wordt een, <laughs> dat wordt een potpourri, jongen. Dus wat echt gek. Drumstel en mondharmonica met elkaar. Ja, ik heb hem met Bassie afgesproken dat we een uh, blues Chanson te de bergen gaan brengen. Dus nou, ik ben er helemaal gekleed hoor. Ik zie het. het ja. uh, dat is goed Bas Bassi te gast. En het enige wat we dan wel even hebben. Um, het is een nieuwe jaar, misschien moeten we gewoon even wat, uh, wat, wat husselen met het programma. Ja, laten we alles iets vandaag anders doen. Ja, kijk, normaal gesproken heb je dan de gast tussen 8 en 9. Um, en dan hebben we in het eerste uur de Wildprik en de Voice Lift. De Voice Lift! Dat zeg ik. En. De Vergeet die ook niet. Nee. En dan hebben we in het laatste uur Operation DJ Sandstorm. En de ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. Maar het laatste uur en de middelste uur hebben zich al aangediend. Want Bas, zit op de gang. En wie ja. staat hier in de studio? DJ Sandstorm! Ja, wat is hier aan de hand? DJ Sandstorm staat hier. Ik en ik heb dit gek. aan ja Het is toch, als ik dat had geweten, DJ Sandstorm... Ja, schaam je, dat kan niet. Dat de man van al die geweldige mixen is vanavond bij ons. Oh, te gek. En de jaarmix, echt. Ja. Propjes voor, uh, voor Sandstorm. Man. Dank, u, dank Zie je, u. Dat redden we helemaal niet voor uh, tien uur, die Nee, die moet je mix. ook nog helemaal draaien. We ja, ja, ja, ja, doen de edit. Had ik even een andere versie met de radioversie. Andere andere versie. Ja, maar hij is er straks natuurlijk weer bij, als de kippen bij zelfs. En um, ja, laten we dan uh, de bol gewoon omgooien. Gaan we Wildprik het laatste uur? Uh, of eindigen ja, nou, we met... Ja, wildprik vind ik eigenlijk wel een dingetje de eerste uur. dat kon ja, ik ook. Mr. Pricky wou ik bijna zeggen, maar dat vind ik wel... Uh... Dat wil prikje toch even mee? Ja, la laten we toch maar eventjes overgaan tot... De, de... wil prik! Dat uh, lijkt me een strak plan. 0909-1336 van, wat ga jij dit weekend doen? Of, no. of, of trek we het breed en zeggen, wat ga jij dit jaar doen? Of uh, wat heb je in je afgelopen vrije tijdweek gedaan? Nou, bijvoorbeeld. Hé? Nou, maar dan, dan ik eens kijken. Hallo? Nou. De woorden uit mijn mond. <laughs> Echt. Of die zegt, dit weekend word ik helemaal toeter. Nou, was, dat is hij nu al? zoals een rebus. Hallo? Ja. Nou. Goed te passen. Ja hoor, ontzettend Jovink, goed hè? te passen. Maar uh, wie bent u? Uh, Ronnie. Ronnie! Gerard, Michiel! Hey. Wat een feest. Is um, hoe is het? Uh, uh, Uitstekbaar. Je bent nog niet... Echt uh, wat... Oh, <laughs> Oh, is dat er niet van? Oké. Okay. Hé, hey, um, aan het werk of bijna, um, ik zou bijna zeggen, op zijn Brabant afgewerkt? Nou, bijna weekend. Bijna weekend? Ja. Oeh, hey, dat kon dus jouw ook Nou, ja, dat, dat, dat, dat idee had ik al een beetje toen hij zei goed te pas. Dat is ook zo'n typisch ding. Ja, hè? Ja. ja dus ik vind het wel. Ik, ik uh... denk dat we z'n ook moeten afsluiten met een tjoh. Is, is dat afsluitend jaar? Ja, nee, nee, nee, dat doe ik niet, hè, tjoh. Nee, nee, nee, Wat doe je dan? Ik zeg al die daar bij een dat is, dat is net iets te ver eigenlijk. Uh, nog een uh, beetje. Ja. <laughs> ja. <laughs> zo, hè, ja. Nee, ik kom het allemaal op, maar dan, als jij afsluit met de Groes God, dan zit je volgens mij net nog een paar kilometer verder naar rechts. Ja, Almelo. Uh, uh, ja. Of Hengelo. Of nee. Markelo. Of Groenlo. Als het maar om o, o ja, Oh Ja, en ik wil hè. Kinder, op. Ja, Is de Star al los? Ik wil cola-cola. Kijk uit, zo denk, ga ik Utrecht lullen. Jouw, ja, oh, lachen. En uh, Dominica Brabants? En eh... Nee, uh, ik kan iemand Ik kan zien. Ik kan uh, uh, dat was een de Hollandse zien? Nou, dat kun je doen. mooi, maar. Nou, ik ga hem ja. wel even. Ja, ja. Jongens, zijn jongen, jullie jongen. hey, hey. Gezellig. Hey. He? We zitten midden in de wildprik. Laat ik wat? Nog eentje bakken. even even de sfeer. Hallo. Hallo. Mabi. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. ja. Ben ik er? Nou, jij bent er helemaal zelf. Jongen, jongen. Met sundjes van Fok. Sun Jezen van de Fok! Goedenavond! Oh ja, even roepen, want ze zitten op het Fok-forum weer mee te typen met de uitzending. Dat doen ze de laatste weken echt... Ja, dat is een nieuwe hype, hè? Dat is te gek, man. Het is echt zo ja, grappig. Ja, die... Je bent helemaal populair, Veenstra. Ben ik dat? Ja. Nou, Gerard trouw zijn, zie je. Nee, hoor. ik ben en, niet populair. Heeft Gerard ook al een eigen account eigenlijk, waar hij onreageert? Nee, dat dan weer niet. Nee. Ja, dat moeten we even regelen vanavond dan. We gaan vanavond een account aanmaken van Fok.nl. Uh, ja, ik ben er uh, uh, ja, heel ja, slim in, altijd, om dat soort ja. ja. dingen. Maar het Maakt mooie is, ik, vroeger nam ik een programma altijd een bandje op. En tegenwoordig lees ik gewoon Fok na. Want dan staat precies in wat er allemaal gebeurt. Dat is net zo makkelijk. Ja. ja ik krijg twee twee paarden over negen krijgen we dan uh, storm? Ja, die waait hier naar binnen hoor. Ja, je hebt toch wel een cassettebandje bij je? Heeft u een cassettebandje? Ja, Oh, oké, okay. oh, Fantastisch. Kunnen we dan twee seconden stil zijn? Dan kan ik meetapen. Oh, dat is goed. Ja, maar je heel veel van die kan komen op je site toch ook, Samstorm? moet je het niet over hebben. Nee, dat oh. niet over hebben, oké. Okay. Maar heel stiekem op diertje, Samstorm.nl. Uh, hey. moet... Nee, Oh, nou, rustig. Nou maar. En die de, de, de j ja, ja, ja is als, als, als podcast te downloaden. Ja, maar, ja, maar die is... Dat mag dan weer wel. Oh, ja, dan dat mag ja. weer wel. Okay. Kijk op de FMP Ja, van dan dan van ik dan dan krijg ik, dan ik nieuws, dan. Het nieuws ervoor, dat is weer jammer. Ja, dat knip je er toch af? Ja, precies, met de mp3 kut of zo. Mp3 kut! Hartstikke Ik heb zelfs Bassi, hè? Ja? Ik uh, las, uh, zag laatst een filmpje en dan bleek dat zijn vrouw mag van hem geen spijkerbroeken dragen. Is het nee, zo? Nee, dat zo? Dat, dat is wel een dingetje. Denk van, nou van uh, Heeft hij iets tegen spijkerbroeken of uh, is de vrouw zo onderdanig? nou Er zijn vrouwen, die moet je gewoon niet in een spijkerbroek zien. <lacht> ja. Ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze thuis komt. Uh, kijk schat, ik heb spijkerbroeken gekocht en ze zegt alles is voor Bassie en weg is het weer. Ik heb, ik, ik, heb, oh, ik heb vanmiddag iemand in de kantine gezien. En en zo die, had een, die had een leren broek aan. Nou, dat kan echt niet. Ik vind dat je sommige vrouwen moet verbieden bepaalde kledingstukken <laughs> aan te doen. Dat zag er echt uit als een aangespoelde walvis, maar dan met een stukje leer eromheen. Oké, wat is Claudia? Ze had leren nog nooit. Nou, nee, zegt Suncheser. Die ziet er heel fijn uit in haar, in haar laarzen. Ja, dat wou ik zeggen. Dat, uh... nou, ik, heb, ik heb Claudia laatst gezien in haar broek. Oh... Ja, daar steek je toch wat van op qua Ja, dat waren ook weer nee. een pijpen, dat was, uh, was niks mis mee. Nou, we Ik, ik ga nu proberen weer weer weer, uh, ja, goed in, uh, Dag, dag, dag. Dat is account dan voor GerasGepol.nl. Dat is goed. Dag, dag. Nog eentje dan? Ach, waarom niet? Ja, even afmaken. Even de avond staat of valt met dit telefoontje? Hallo? Hey, Meeroen. Jeroen! Hey, Veenstra, Veenstra, weet je welke Jeroen ik ben? Dat er weer een neef van je is. Dat ongelooflijk Ik, ik heb geen ge ge ge Jeroen in de familie volgens mij. Geen idee, Jeroen? Nee, Jeroen Jongbloed, Jongbloed. Jongbloed, Jongbloed. Ah, die hele bekende van Jongbloed en Joost, hè? Ja, nee, die, ja, die, die is al die, een uitzending geweest. De knappen. Ja, die, die, die ontzettend uh, goed uitziende Jeroen, jongbloed, jongbloed. I, I, I, ik heb je al aan de telefoon gehad, Jeroen, een keer in de uitzending. Hoe weet ik dan? Ah, dat is wel zoveel. Ik... Nou, dat heeft wel een... indruk gemaakt, want je weet het nog. Ja, ja, ja ik ja, weet ik, ik, heb, ik, heb, ik heb volgens mij een fotografisch geheugen voor dat soort dingen. Maar ik, ik heb geen flauw idee waar we het over hebben gehad, Jeroen. Waar wil je het nu uh, over nee. hebben, Jeroen? Ja. Nee, ik wil eigenlijk uh, alle platen aanvragen. Voor, uh, oh. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja, Request. nou, we, we schrijven de hele avond mee. Dus uh, uh, roep jij een plaat en dan roepen wij het uh, bekende zinnetje erachteraan. Zeg het maar. Okay. Uh, Guns Roos met on onder herfens door. Kijk. Nou, dan uh, zeggen wij weer... We zullen kijken wat we voor je kunnen doen. <laughs> Dat vind ik heel fijn om te horen. Jawel, hè? Ja, hè? Ja. Nou, zeg je nog? Hey, en fijn weekend. Een weekend nog. Hoogtepunt van de avond. Ja, hè? Ja, zeker. Dag. Dag. Hé, hey, dag. De avond stond of viel. Ja, ja ben ik, net, nee, ik ben heel benieuwd naar de evaluatie. Staat die nog? Ja, bij mij staat... Ja, nou, half. <laughs> Beetje... Hij, <laughs> hij, <laughs> hij bundelt er net tussen. <laughs> ah, ja. Is vrijdag, avond, het is vrijdagavond Ik kom Het is weer weekend. Ja. Lekker! Cyberjack! Oh, yeah. Extra weekend! Yeah. Spadarm! Zullen we hem zo binnenhalen, Bassi? Ja, ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor hoor. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, je bent er ook op gekleed, zie je? <lacht> ik? Ik heb mijn neus meegenomen. Ja. Ik heb niks aan behalve mijn neus. Oh, maar ik ben gek. Oh, oh, oh. So we keep waiting, waiting, waiting on the world to change. Now, if we had the power to bring our neighbors home from war, they would have never missed a Christmas. No more ribbons on their door. But when you trust your television, what you get is what you Yes, you do. Yes, niet echt daar onder valt, maar als je een beetje je best doet, dan lukt het wel. Dus, Jamira kwijt. Ja, nou, als ik het einde zo hoor dat, uh, dat, dat, lekker, dat uh, geluidje wat er zo in zit. En ik hoor uh, wat uh, Bas hier net een beetje aan doet. Dus bas, hier, of meneer Van Tor, wat heeft u liever eigenlijk? Ja, hij zegt bas tegen me, joh. Heel lekker bas. Ik de zee, ik ben geen abelul. Ik zit midden de afkondigingen. Oh, ja, dan komt dan de Bas met, met zijn uh, mondroon ik aan bezig. Was Was die, nou, die, die zou zo mee kunnen doen met Jamira, wow. kwijt. Zo zou ik ook een koppel van opzetten? Heel gezellig. Ik heb ja, een voordeel weer gedaan, dan dus gaat hij rondzingen. Zo, kijk. Weet, en, je, uh, weet je wanneer je pas oud wordt? Als je gebied in een glaasje gaat, je gehoorapparaat op het nachtkastje. de, de, de kaarsen duurder zijn als de, de bejaardestaart. En, en dag meneer zegt tegen Katja Schuurman. <lacht> nou, dames en heren, de toon is gezet. We man. hebben een G. We hebben een A. We hebben een S. S we hebben een T. Ook nog een we hebben een gast, gast. En dat is Bas van Toon. Ja, nou Hartelijk welkom, Basti. Hi. Wat leuk om je nou eens in de studio te hebben. Ik bedoel, je bent toch een ongelooflijke jeugdheld. Toch wel, Nut? Ja, ja, ik. Ja, joh. Een van mijn eerste LP's, en dat is geen geintje, ja. Basti en Adrian en de Wonderlamp. Oh. En daar kan je je wat leuk van vertellen. Weet je wie daar achter de knoppen zat? Nee. André van Duin. Dat mee, ja. Dat hebben we bij André opgenomen in zijn studiootje. Aardin en de Wonderland. Het leuke was, het begint namelijk heel leuk. Met teruit en En dan. Oh, gezellig de televisie aan. Want jij André... Oh, dat lijkt me leuk. En dan ontdoen jullie de televisie aan. En dan ontploft de televisie. En dan zei je: Nou, een knalprogramma. Want de vonken vliegen eraf. En die ben ik dus nooit vergeten. Wat erg is dat, hè? Ik heb er nooit een op van gehad. Maar ik was niet voor de tv weg te meppen als het omkwam. Maar het was ook zo spannend altijd. Ik vond ik heel het spannend. Het draait draai nog jongens. Nog steeds hè? Ja, ja vandaag ah. op de middag was het weer op de internet. Morgenmiddag ook. Ja, en, dan daarbij op loop, en daarbij loop ik weer met mijn nieuwe show op alle regiozenders. zenders. Basje en zijn vriendjes. En dan heb ik zomaar de weer een nieuwe TV show serie gemaakt. Basje ja. en de ontvoering. Ja, wat ik dus zo is. mooi vond. De, de, de, de, ik was nou, vanaf mijn derde of vierde, dat ik uh, uh, heel erg uh, actief naar Basje en Adriaan keek. Ja. En het heeft echt tot vorig jaar geduurd dat ik erachter kwam. Hé, hey, die vlugge Japi? Ja, figuur, meneer Belooi. Hé, hey, die rooie, die schele. Weet jij dat? Dat was hij ook. Basie ja. is vlugge Japi is Basie, is vlugge Japi is Basie. Hé, hey? hey, ja. wat een talent, Ik ben echt uh, geschokt. Wie was dan in godsnaam Robin? <tomst> uh, oh, daar ken ik ook wat leuks van vertellen. Oh, dat was Aadse Vrouw. En die ja, ja, ja, die, ja, maar dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan namen wij de stem van, van Ina op. En dan ging dat zo. Uh, Gaan we. Adriaan, gaan wij daar naartoe? Ja, dit is goed, dan gaan we nu naar hè. Ja, Bassie, wij gaan er... De... En dan draaiden we dat sneller af en die dacht ik... Ja, ja, ga Ja, alles goed. Oh, je moest het natuurlijk heel langzaam in sling. Ja, Juist. Oh, kijk, alle geheimen worden vanavond uh, prijsgegeven in dit programma. Het leven is niet meer hetzelfde, hè, Veenstra? Die robot, hè. Ik, ik wist nog steeds dat je überhaupt op die robot kwam. Die had ik heel ver weggestopt in mijn geheugen, Gerard. Ja, ik ook. Ik, ik was... Ineens kwam ik er weer op. Geen is We hebben trouwens ineens tussen alle bedrijven door. Ja, het, het gaat gewoon maar door. Oh, gewoon uh, verkeersinformatie. En het leuke is... Die zit uh, in, uh, in die uh, prachtige studio in uh, Den Haag. En we zaten net op het toilet en hingen verjaardagskalender. En dan zag ik ineens dat hij jarig is. Hé, <laughs> hey, ja, heel goed. <laughs> Heb je goed gezien, dag Gerard? Dan gaan we even zingen, hè? Ay, ay, ay, ay, ay. Congratulations celebrations, 46. Adam. Uh, net zo ouders Corné bijna. Oeh, 78. Nee, een nee. <laughs> 46, <laughs> nee, 46. <eentje>. Ja. <laughs> Waar staan de files in? Uh, nou, ja, files. De weg uh, A348 Arnhem richting Doesburg. Die is dicht tussen Reden en De Steeg. Dat komt door een ongeluk. En ook de N325 bij Arnhem richting Nijmegen is dicht. Dat komt ook door een ongeluk. De weg is dicht tussen Westervoort en Rijnbrug bij Arnhem. En daar staat 2 kilometer file. Nou, dat pik je toch even mee. Dankjewel, hè. Oké. dat is lekker goedkoop rondje. Die trakteren files. Ja, ja, dat, ja is dat is makkelijk hoor met een vlaggetje erop, hè? Ja, ah, kijk, kijk en een ene zilveruitje voor de eerste keer. Hé Basie, ik heb even op je website gekoekeloerd vanmiddag ja. en uh, je bent gewoon echt. Je bent 71 dan met elke dag aan het werken. Ja, elke dag ben ik bezig. Ik heb morgen een voorstelling in uh, Heerhugowaard en een zondag in Aalst, in, uh, in Aalst bij uh, Eindhoven. Ja. En dan ben ik een maandag en heb ik even kantoordag alles regelen en dan ga ik een dinsdagochtend om 8 uur ga ik de deur uit. En dan word ik om twee uur, ik uh, krijg je een nieuwe knie. Een nieuwe knie? Ja, ik ben je een jaren nieuwe... geweest. Ja, ik, nee, ik kon een beetje een leuke prijs voor die oude krijgen. Ja, die staat op Marktplaats. Ja. U kunt bieden. Ik kom hier nu mee. Hadden we vorige maand zo'n mooie veiling voor het goede doel. Dus het nu ja, weer. Dat had wat beetje met het glazen huis, de knie van Bassi. Heb je ook een liedje over gemaakt met de knieschijn? Nee. Ah. Ik heb hem wel al in mijn handen gehad, want ik heb al geopereerd door mijn kameraad. en die was week bij me te eten. En die heeft dat ding meegebracht. Daar gaat een, als het ware, een, zo groot als mijn hand is dat ding. Dat gaat in mijn knie en dan. Ja, ah, het is leuk. Maar ik heb 15 jaar geleden heb ik al een nieuwe heup ook gekregen. Nou, dat kun je niet zien. Nee. nee. Maar jullie ja, niet. Nee, maar bij jullie nooit weer stilstaan dat Adriaan was acrobaat, Maar ik was Aadse onderman 25 jaar lang. Onderman? Dus als, ja, als Aad op zijn handen stond, nee, dan, dan Telde mij op mijn handen. Ik ken, ik ken deze keer ken ik niet onder Nako's uh, geholpen worden. Ik krijg het eerst van mijn leven ruggeprik. Weet je waarom? Mijn nekspieren zijn nog zo dit, want Aad heeft 25 jaar of op mijn kop gestaan. Of op, met zijn kop op mijn kop gestaan. Dus ik heb nog nekspieren hier de dokio, daarom is mijn.. Uh, mijn, mijn, mijn ingang een beetje te, te, te dun. En de vorige keer bij de kijkoperatie kregen ze die buis er niet in. Ging is... het wel eens fout dat ADN op je hoofd stond en dat je dan per ongeluk de een deur bent en ik ben netje vergaderd. Nee, nee, nee, nee. GELACH Zo bas! Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, we hebben een nummer gemaakt. Je kan op een website ook filmpjes zien, hè, van de Kroksons. Als dat fout gegaan had, ja, dan hadden we de hoofdprijs gehad. Natuurlijk hebben we eens in. Uh, ja, ik heb in mijn leven alles al gebroken. Rechterpols, linkerpols, vier ribben. enkel. Ik ben, bij, de, ik ben die, uh, bij die brug afgesprongen als Plugiapie. in Curaçao toen met die opname van uh, de, de Reis door Amerika. Ja. En daar heb ik mijn enkel gebroken in de opname. Is er iets wat je niet gebroken hebt, Bassi? Uh, de liefde voor mijn vrouw. De liefde oh, voor. Oh. Oh. romantiek ja. mensen! Ja. Ja. Romantiek jongens. Reumatiek. <laughs> Ja, vrouwen, jongens, ik heel lachen, ik was vanmiddag was ik op een receptie weet je, van de Amerikaanse ambassade. En toen kwam er een vrouw binnen die wou Engels praten en ze zegt, Happy New Year! Ik zeg, wat? Ze zegt, Happy New Year! Ik zeg, wat bedoelt ze nou? Ze zegt, een happiness New Year. En ha jammer, hè? Dus ja. ja. dus, uh, dus, uh, zo jammer is dus dat, dat he? He hey, maar, Je treedt er net heel veel op, maar uh, hoe treed je het liefst op? Als, als jazz of als, uh, als, als oh, Basie dat, de Clown? Dat, of dat vind als... ik ook leuk. Vrede, op, twee weken geleden trad ik op in, in, in Kras en tijdens de Society Lunch met een pianist. En daar heb ik dan als Bas wat doorstaan in smoking. En dan krijg je wel... Ik vergeet ik dat, dat gezicht van Viola Holt. Die kwam voor me staan en zegt... Jezus, ken jij dat ook? Ze zegt, krijg ik dat als cadeautje van mijn verjaardag, wat is dat goed? En dat vind ik natuurlijk ook leuk. Dat wel is leuk. we ja, er wel even een slijtersbon bij, dan is helemaal ja. te ja. leuk. <laughs> en doe er nog drie extra voor Bonnie, ja. nee. nee. slijtersbonny. Nee. Zit er een bonnie bij, die kan het nog aftrekken. Nou, Hé, hey, maar even tussen. Want even net, ik zat heel even met bas in de gang. En er zijn ook van die momenten die koef uh, die. Ja, dat, dat vergeet je ook, maar ook dat vergeet meer. vergeet je gewoon nooit meer. En het leuke was, we zat heel even. Te, want ik, we hebben het in een drumstel uh, ja. staan, op één klein detail, detail na. Oh ja, het pedaal. Ja, nee, het pedaal is aan de Palestijnen. En dan wilde ik een pedaal mee -MM meenemen. Een filistein? Moet dat Filistijnen? Dus ja. Dat is een tikfout in het orgel. Oh. Ja. Neem het maar eventjes goed. door de volgende keer. Ja. Dat ding is naar de, de Palestijnen. Nou, dat meen je toch ja. niet? He? De man die het gaat repareren, die is er gewoon. Ja, ik hoop dat ik het ga repareren. Ik weet het nog niet zeker. Oh, kutje, je was aan de telefoon tijdens de Syrische <laughs> ja. Quest. Ja, Waarom waar, ik bij Miguel? Ja. Oh, dit, dit is wel een Hi. verrassing hoor. Ik met hij hebt het, het, het drumstel in eerste instantie in elkaar gezet, toch? Toen je met Eddie ja, hier zat. Klopt, ja. en uh, toen is het pedaal naar de Palestijnen gegaan. Filistijnen? O, is dat Filistijnen? Ja, het is, uh, ja ook op ja, pagina 2 ja, ja, staat ja, hij uit de. Ik blijf die oorlog houden. Maar dat is bijna hetzelfde. Maar in ieder geval, toen heb ik jou verteld, toen ergens midden in de nacht, volgens mij s'avonds laat in het glazen huis. Ik was labiel, ik wist ook niet meer. Dat het pedaal van de bas naar de Palestijnen is. Yep. Ik fout het weer, hè? Nou, En um, dat hij even gerepareerd moest worden. Ja, dat klopt. En daar ben je dan? Ja, ik ben hier. Nou, dus, uh, ik ga een, een surprise, surprise show dit, hè? <laughs> heb je ook bier bij? Ja, maar dat is over de datum. Oh, dat is flesjes. Maar, hey, die ah, zijn het lekkers. Lekkers. maar na, ik heb na, het wel bij. Na het tweede flesje proeven we dat echt niet meer, nee. ja, Ik pak hem zo wel uit de auto. <laughs> <laughs> dus we gaan straks een liedje doen, uh, Basie en ik. Ja, maar Wat maar, te gek. En hij, ik op drums en hij op de mond. Hij gaat. zegt, heb je, heb je bier bij? Wat ik gisteren aan het meemaak. Ik sta in een bar, komt er een man naast me staan en zegt, maak ik van nu Pilsie. Ik zeg, zo hier heb je griep? Hij zegt, nee, een schot in de oorlog 4045. 45 Zegt Henk, ik zeg, zet een pilsje op mijn rekening. Maar denk je wat die wens zei? Nou. Dank <lacht> Ik hoor ineens een we afgaan. dan komt hij. hier nog ja, ja, ja, ja. hey. een hey. hey. No other man. Yes. Zo, so, uh, ik vind het zo gezellig in de zin, uh, uh, Maar het Bass... is ook gezellig, Jeroen. Ja, dus het het is, is niet eens een kwestie van, uh, van uh, subjectiviteit, het is objectief gezien gezellig. En zo is het, feestje. Het hey, hey, hey. is leuk, ik heb eigenlijk weer een uh, cd'tje in mijn handen geschoven van, uh, van Bassi. Hmm. Want uh, het, uh, hij heeft natuurlijk een nieuwe show. Wat is dat? Is... is dat de knieschijf? Is dat? <laughs> de zogenaamde knieschijf, komt eraan. Nee, en de Breukband. De Breukband. <laughs> Sorry, jongen. Wat de borstplaat. Is, is ja, een nou, nieuwe. klaar. Nou, die borstplaatjes <laughs> ik ja. zelf wel. Wat je zorgen? Hé, hey, um, uh, uh, uh, is een nieuwe show. Daar ben je dus mee uh, op Tournee. Want je doet tegenwoordig natuurlijk uh, ja, ja, redelijk in ja. je eentje. Peter Groenie en de sprekende pop. En dan schoonzoon Evert van der Bos. En dan draaien we ontzettend veel leuk mee in de theater. Het is weer gewoon oude wedstrijd met Basje en Adi. Ik bedoel, gewoon lachende misschien. Ik heb even naar die sprekende pop gekeken. Ja. En die lijkt sprekend op Michael Jackson. Uh, ja, daar heeft hij wel van. Mee. 1983 ja, dan. Dan is het ook nagemaakt. Ja, echt? Ja, ja, ja. ja. Jullie dat ook, maar jullie dachten 19, rekening... 1983 dachten jullie van, nou, oh, laat hem zomaar uh, even houden. Ja, ja, die gozer heeft grote neus gehad in die Michael Jackson. Hè. Ik ja. dacht eerst dat hij zonder bril op had. We <lacht> <lacht> <Goddan, nee. lacht> zullen even luisteren je gaat met een cd. We even luisteren, nee, even luisteren op Ja, even van. luisteren. Ja. Dit is, dit is een nummer uit de show. Dus. We samen in de show. No. En de show is al kiddo. Met Peter en met Evert van den Bos. Nou, ik krijg een glimlach hoor. Ja, ik ook. En de stemming in de tent. Ah. In, in elke zaal zal daar gaan wij ons... De... Ik zal even verder, want we zijn. Even... Ja, nou, die pop die wordt ontvoerd en dan ligt hij in het kofferruim van een, van een auto. Wat een drama. En dan zingt hij dit lied. Ja, het is heel droog. Kofferbakbloes. De kofferbakbloes. Kofferbak ja? Was hij erop gekleed? Had hij de kofferbakbloes aan? Ja, ik geloof het ook. Hij had het nog steeds niet gestrekt. <laughs> nou, jongen, jongen, jongen. Ba waarom lig ik hier opgesloten? I in een autokofferbak. Ik krijg geen lucht. <lacht> I ik heb nog niks gedaan. Wie, wie is dat wow. toch, niet maniak? Oh, we gaan meteen door. Oh, we gaan door, we zijn bijna hele Ik sta, boven, ik sta ja. boven op de berg, er is dus een staaltje koeien en dan zing ik de koeienbloes. Dat is de, de koeienbloes. Dat is een uh, bloes met zwarte vlekken. <lacht> oh, op de berg staat de koe, die koeienbloes. Die koningsreuze muzikaal zijn, roeit de koeienbloes. De andere koeien loeien mee, ze loeien allemaal. En Loesie loeit de eerste sterren. Oh, volgende oh, je? Oh, oh. Ik ontmoet Mozart in mijn droomwereld, eh, 200 jaar geleden. En dan speel ik uh, Sonate van met Mozart. Maar Mozart zegt dan tegen mij, over 200 jaar wordt het zo gespeeld. Ah, kijk, de mondharmonica. Ah. Voor een geldgesprek toes toets 1. van mondharmonica, toets Tielemans. <laughs> <Ja>. Ophassing. <laughs> Het is weer een surreële tyfusbende, Gerard. We zitten nee, te nee, luisteren nee, maar, naar, uh, naar de me... muziek van Bassie. Terwijl uh, een, in feite wil zijn een drumstel staat te repareren op de achtergrond. <lacht> terwijl zijn producer er geen gat meer in ziet. Ja. Hey. Hey, hey, we wel hebben wel even live meegespeeld, hè? Kijk, dit wordt gewoon hier live. Kan die wel goed, hè, die Bassie? Verdorie zeg. Van Capella. Ja. is voor ja. De mensen die denken. Oh, oh, oh. Ah, dat de die zeggen, hij speelt playback. Nou, met, met, echt niet. Uh, echt niet. De is in notering, dat is ja, goed. Dat weet ja, ik nog. Uh -huh. Altijd goed. Hij kan het echt. Basje gevraagd, feestje geslaagd. Um, uh, als we dan toch een beetje de boel doornemen, Bas. Ja. Wat is het vreemdste wat je ooit hebt meegemaakt uh, in het theater? In het theater? Nou, dat was twee weken geleden. Oh. Er was een heftige scène op het toneel, een beetje ja. sensueel. En er zit een vent naast me te kreunen. Oh, oh. Ik zeg, meneer, gedraag je een beetje. Ik zeg, wij vinden dat het ook heet, maar dat is te gek. Hij zegt, nee, oh, oh. Ik zeg, man, gedraag je een beetje, maar kom je vandaan. Van het balkon. <laughs> Als het zo nou doorgaan, dan halen we het einde van dit programma niet. GELACH! Ja, niet theater maken ik heb je dingen maar Ik ben pas in een heel mooi hotel. We komen binnen. Er hangt een jongens van kristal. Zo mooi. Ik zag tegen je bracht, die vrouw. Die Kijk nou eens wat mooi, wat mooi. En ik word naar mijn hotelkamer gebracht door zo'n zo lifthooi. Die geeft die jongen een paar dollar. En ik, ik struikel ineens leg lang uit met mijn koffer. En wat blijkt, er zit er, blijk, er, zit er op, midden op de vloerbedekking zo'n koperen plaatje. Net een cd'tje zitten geschroefd en vier schroeven. Ik denk, ja dat moet ik niet hebben, dus ik pak mijn zak maar ik zeg, en ik schroef die schroeven los. Nou, niks nat, prima. Hè, de andere morgen komt bij de bal, ik reken daar, af. hij zegt, meneer, hij zegt, heeft u uh, goed geslapen vannacht? Ik zeg, ja, ik zeg prima. Hij zegt, nou, er is hier een ravage geweest, een herrie. Ik zei, hoe dat ook? Hij zegt: nou, die kroonluchter is naar beneden. <lacht> ik denk, maar blijft hij toch, daar is hij dan. Daar is hij, de kroonluchter. De kroonluchter. <lacht> en wat ik me toch afvraag, Bas. Je zoveel jaren met je met, met broer Adrian uh, op stap geweest. Ja. Zoveel jaren, zoveel meegemaakt. Mis je hem niet? Uh, nee, want gisteren was, Aad, die was uh, hebben we nog lekker gegeten met elkaar. Hij was, hij was bij ons. Maar Aat wil in Spanje 11 maanden per jaar. Die komt nou met de kerst en oude jaar was hij in Nederland. En morgenmiddag vertrekt hij weer, maar we, we mailen elkaar veel en we webcammen en we bellen veel. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nog zakelijke contacten, want ja, die, die, die, die handen van machinaat, dat, dat lopen altijd nog door, die DVD's en die, die, die, die, die films en zo, en die uitzendingen. Ja, en hoe is de gezondheid? Gaat het nog goed? Gaat het weer goed met zijn gezondheid? We zijn gezond, ja. het is al een jaar of twee genezen. Hij moet, alleen moet hij in april nog even terugkomen. Dan is het helemaal definitief dat hij helemaal uit de zon is. Ah wel blij. Uh, ja, dat was wel, ja, ja, natuurlijk. Ik bedoelt, ja, het was alleen, alleen lullig dat de pers er zo gebruik van maakte. Die overviel de jongen in, in een hele vleer situatie. Ja, maar dat dus, is iedereen het, al lang vergeten. Het, lekker allemaal. Denk, denk we niet meer aan. aan. Geen, oude, geen oude koeien uit uh, de Maar even één ding. Ik wil het toch nog wel weer eventjes, uh, even iets uh, van vroeger terughalen. Bas. Ik ja. kreeg net een smsje van, uh, van Erik, komt er binnen op 4x3. Dat je vroeger. De baron ook was? Nee, dat was Ant. Oh, ja maar. Dat, dat, twee, dat, uit, de twee uh, series hebt hij de Baron gespeet. Echt waar? Dus ja. De dron. Ja, ik je een verhaal vertellen over, uh, over hem? Nou. Want hij is uh, heel lang lastiggevallen door studenten die zijn nummer hadden. En dat hij dan middernacht. Moest hij nog. Uh, ah, wilt u één keer? En dan moest hij. Drammos! Moest hij echt gaan joh. Ja, was, maar echt, het was, het ja, hij is er gek van geworden, ja. Is echt gestoord geworden. Op een gegeven moment nieuwe ja. nummers genomen, kwamen ze weer uit met nieuwe nummers. En dan weer middernacht dronken studenten. Ah, ja, kunt u. de ervan. Drammos! En dan moest ja. hij weer. Ja, wacht even, Maar ik kennen jullie ook wel van die 3FM. Oh, Wie Wie wat wij? Ik kom, ik kom een week of vier geleden, kom ik s'nachts om vier uur thuis. Ik had tot drie uur, had ik mijn laatste opname gemaakt in de studio. En nou ja, vier uur thuis, dan drink je nog wat. Dus ik ging vijf uur naar bed. Om, om kwart voor tien en Claudia de Brei op de telefoon. Hallo, hier met 3FM. Zeg, de plaangeest is jarig. Wil je hem feliciteren? Ja, boog. Ik was nog in coma. Dus, hallo. Uh, Naar mensen, die Claudia. Ja, nou. Drie meer in de op samen. Dat moet ze niet meer doen, maar ik heb lekker een ander 06-nummer. Dus, ik ben niet meer te bereiken. Lekker ja, Oké. Okay. Nee, plaats als ze even van tevoren belt, zeg, joh... Ah, wel blij bellen? dat je er alsnog dan hier bent. Vind ik toch gezellig. Ah, ja, jullie hebben gewoon even gebeld. Jongens, jullie je komen? Dan ga je toch leuk in elkaar zitten. Ja, dat nee, zit hey, is leuk. Ik zit feit in je vak laat je toch niet in de maling nemen... de plaaggeest. Die man hebben 30 jaar geleden een opname meegemaakt, De fucking plaaggeest. Wat was dat ja. een spannende aflevering, Nou zeg, wat serie eigenlijk. Ik vond het zo spannend. Ik heb wel eens een keer bij was ik alleen thuis... en dan zat ik te kijken naar en Dan was het in het buitenland opgenomen... Ja. En dat zag allemaal zo eng. Die spannende muziekjes. En dat was het afgelopen. En ik s'avonds in bed lag, Hoe zou het nou aflopen? <laughs> ja, ik ik, ik aflopen. sprak van de week een man eng. van 30 jaar. Hij zegt: Ik heb al jullie, jullie banden. Hij zegt: van die klerenplaaggeest moet ik me niet. Hij zegt dat was vroeger als kind er zo bang van. Ja, precies, ja, met, die, ja. met die bolle wangen en die keef van hem. Dat is nog zo. Maar uh, kinderen zijn er nu nog bang van. Een typhuslaaien die plagen. Wat een, wat een ja, verschrikkelijk. Zelfde achter. Basti Nadia was eigenlijk ik, gewoon ik, verschrikkelijk. Maar ik heb zo ding. jongens, maar ik heb nu een boef. Hebben die CD er nog opletten? Ik heb het nog eerder. Ik in kan hem even de... systeem laten horen. Dan moet je even. Ah, weer een uh, Wacht even. Dan moet je eventjes nummer 5 draaien. Nummer 5. Nou, dat, dat is, nou is de Boeve Het lijkt de Bingo wel. De Boeve Dat is een blues met zwart De streepjes. Wat is nou hoor? Hoe, de Boeve Blues. Zwart-witte streepjes, Met zwarte witte streepjes, dat ik zeg wat, ik zeg, de piano speel ik nou, hè? die muziek maak ik. Elke Echt? dag. Ja. Dat is de boel. gemene streek. Elke dag ga ik weer pikken. Zo. Elke dag. En meteen. Jouw zit maar... Ik heb uh, ja. een beetje aan het denken, hè? Ja, ik even. Aha! Rock and roll! Even rock and roll, Oh, en Basie, of je even heel snel... win win win win doen, Je gooit er een kwartje in en uh, meteen... Oké, okay. okay. we zijn in 1990's. You're supposed to be my friend. We're supposed to get along. Hey, you're supposed to be my friend. That's right, right? It's hard to get you on the phone. You never hold It two of us. I request you be my friend. We'll spend some time taking drugs in a bar, a hunt, in a jar. Friend. But you're supposed to be... To be my friend. Kijk, dat is. Uh... Rock and roll! Goede plaat. Lelijke zanger, goede plaat. Wat een lelijke zang, oh. hè? Als je le neem de allerlelijkste zanger die je kent. En dat dan keer drie. En dan krijg je de zanger van de 1990s. Ken je. Uh, God, ik ben het. Oh, uh, waarom ken ik die. Filmt die niet meer? Met, met Edward Norton. Uh, American History X. De nee. Californian uh, Curve Kick. Is het erg als ik dat niet gezien heb? Katie? Nee. Hij speelt er in een, een neonatie. die een, een inbreker op een gegeven moment te pakken heeft. en uh, die, die slaat hij neer. en dan legt hij hem met zijn bovengebit op de stoelbrand ja? en dan trapt hij hem hard in zijn nek. Oh ja, ja Ik denk zo'n beetje zoals het gebit uh, van die gasten uitzag. dat is dan <laughs> de, zanger het van de, van de zanger van de 1990 Jezus, ja. you're supposed to be my en friend. De beschadigd. Ja, ja. <laughs> en wie gaat het weer betalen? Ja, wij. Ja. Wij, sure, wij joh, ja, met ons, ons gemeenschapsgeld. Precies, nou, we moeten weer ons allemaal. Hé, hey, en straks trouwens in het uh, tweede uur van deze show... Ja, bij ja, nog een, een bijzonder iets voor uh, Bassie. Oh, ja, we gaan het wel doen? De reality check. Waar ik jou de hele week al druk mee hoor, s ochtends vroeg. Ja, is leuk, hè? Goed Top. item, hè? Oh, heerlijk. Hey. Vanochtend uh, Anonymous misgehoord van de Postman. Nou, die wist niks, hè? Niks goed, maar bleef lachen. Maar, <laughs> maar ik had ook... Bleef lachen. Nee, ik heb namelijk... zie je dat hij wist nou dat de zou komen. Wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. Ze ja. dus. hey. hey, ja. <laughs> vliegen er doorheen. Zometeen gaan we dat doen na nou, achter Tot die tijd. Een spannend muziekje! Oh, je kent het programma, wat goed. Without care.